Twee uur Herman Vriend met het NOS-journaal. VVD-leider Rutte wil dat koningin Beatrix... in de toekomst toch weer bij de kabinetsformatie wordt betrokken. Hij zei op het VVD-congres in Den Bosch... dat hij terug wil naar het oude systeem... waarbij het staatshoofd adviezen vraagt van fractieleiders in de Tweede Kamer... en een informateur benoemt. Koningin Beatrix speelde voor het eerst geen rol... bij de formatie van het nieuwe kabinet. Een kamermeerderheid besloot eerder dit jaar... dat de Tweede Kamer het voortouw moet nemen bij de formatie. De Hoge Raad in Egypte noemt het decreet waarmee president Morsi meer macht naar zich heeft toegetrokken... een ongehoorde aanval op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Tijdens een spoedvergadering riepen de rechters Morsi op om de verordening in te trekken. Met het decreet regelde Morsi donderdag dat geen van zijn besluiten aan een rechter kan worden voorgelegd. Duizenden Egyptenaren gingen gisteren de straat op om te eisen dat Morsi weer macht afstaat. Weggebruikers kunnen over een paar weken op internet... livestreams van de drukste verkeersknooppunten bekijken. Er hangen onder meer camera's langs de A4, A12, A16 en de A22. De Verkeersinformatiedienst gaat beelden van in totaal 15 camera's uitzenden. Weggebruikers kunnen de beelden raadplegen voordat ze de weg opgaan. De video van het nummer Gangnam Style van de Zuid-Koreaanse zanger Psi... is de grootste hit op YouTube ooit. De clip is vaker bekeken dan alle andere video's op de site... C. stoot met zijn record 103 idool Justin Bieber van de troon. Zijn hit baby was twee jaar lang de best bekeken video op YouTube. Beide video's zijn meer dan 800 miljoen keer bekeken. Het weer. Vanuit het zuiden wordt de bewolking dikker en volgt de regen. Het noorden houdt het nog tot aan de avond droog met kans op mist. Het wordt een graad of acht. Morgen wordt het een onstuimige herfstdag met een zeekans op een zuidwesterstorm storm. En ook is de kans op zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. We'll <laughs> En dit is de ANWB verkeersinformatie op de Ringweg Amsterdam de A10 west richting Zaanstad. daar staat tussen knopen de Nieuwe Meer en Slotermeer 4 kilometer aan ongeluk. Bij Slotermeer is de rechterreis ook dicht. En ook op de A12 Utrecht richting Arnhem is een ongeluk gebeurd bij Veenendaal West. Daar staat inmiddels 5 kilometer en daar zijn twee rijstroken dicht. Verkeer in de regio Utrecht kan het beste omrijden via Amersfoortse Barneveld, Ede en op de A20 in de richting Hoek van Holland. Daar staat tussen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 presentatie Bas van Werven en Carlo Bransen. En welkom bij de Trons Auto Show, het autoprogramma op Radio 1. Ik ben Bas van Werven, naast me zoals elke week... Carlo Bransen van Karls Magazine. Aanwezig. Ja, heel fijn. Ja. We gaan het hebben over een hele bijzondere Nederlandse autobouwer. En een Nederlandse auto, althans dat probeerde de geboeders... uit hoe Oest uit Oestrees Oest te worden, autobouwers. Want de auto die ze voor ogen hebben is in elk geval wonderschoon. De HB Coupé. Als u wil googlen... Guigang staat bijvoorbeeld op uh, tros.nl uh, slash autoshow. Doet goed, hè, volgens mij. Dat is de website. Hè? Helemaal goed. Dank je Ja, jij als DigiB. prima. Tino Wett, allereerste welkom uh, natuurlijk uh, bij ons. Straks ja, gaan we uitgebreid praten. Ligt hier een boek met machtig mooie foto's. We hebben een rijimpressie van de nieuwe Babybands, oftewel de Mercedes A-klasse. En uh, we gaan uh, zo auto nieuws doen. Maar we gaan eerst eventjes naar Albert Hartink. Want die is de penningmeester van een uh, museum wat vandaag opent in Vreeland. En toen we dat lazen kregen we een beetje een warm gevoel. Ja, nou ja, ik, het stond al eerder in een vrij bekend autoblad. Maar het maakt niet mag, uit dat het warm iets, gevoel blijft. Hij mag het zelf vertellen? Want het mooiste is zijn voorletters, AH staan ook meteen voor het merk wat centraal staat in het museum. Dag meneer Harting, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Is dat toeval? AHA, Austin Healy. want daar gaat het over, hè? De toeval bestaat natuurlijk niet, hè? <laughs> naam laten veranderen van Henk in, in Albert waarschijnlijk. Ik heb het de naam één keer veranderd naar Albert. Ja, heel goed. Heel goed. Dus toen was het aha en daarna klopt alles. Helemaal goed. Nee, maar vertel. Het Olsen Healy Museum in Vreeland gaat vandaag open. Het gaat vandaag open. We zijn nu druk bezig de eerste gasten te ontvangen. Ja. Uh, alle auto's staan er glimmend bij en uh, het meest glimmend erbij staat ook nog Hans van de of de initiator. Ja want die is helemaal trots op wat hier uh, tot stand gebracht is. Oké, okay, Austin Healey, praten we eens even bij. Wat is het? is een, een Brits merk. Het enige wat ik me nog kan herinneren is een sportauto... met een 3 liter zescilinder uit de Austin-fabrieken. Precies, dat is een van de bekendste. Uh, de auto is ooit ontwikkeld door Donald Healey. Mm. Uh, vorige week hebben we drie generaties Healey hier op bezoek gehad. Zijn zoon, kleinzoon en achterkleinzoon. Leuk. En uh, we hebben heel veel materiaal van de familie Healey ook gekregen... Mm -hmm. En hier in Veeland hebben we de meest bijzondere heli's die er ooit gebouwd zijn, staan. Dat betekent de eerste en de enige die er nog op de wereld is De dunken. Ja. Dan hebben we de sportsmobiel, daar zijn er nog vijf van in de wereld. We hebben raceauto's die op Sebring hebben gereden. We hebben een 100S. Nou, dat is voor liefhebbers geweldig. En we hebben zelfs de Ossin Heli SR uit 1968, die op Le Mans heeft geweest. En hoeveel auto's zijn het totaal? Dus het hele bijzondere museumstukken. Hoeveel hielis staan daar bij elkaar? Hoeveel hielis, dat zijn ruim 15 15, dat is. Ja, er komt dus... af en toe nog wat bij, daar okay. ja. zeg gaan is... we af. Er wordt ook is... nog gewoon mee gereisd, hoor. Oké, okay. is dit niet gewoon een slechte excuus om tegen mevrouw Hartink en mevrouw van de Kerkhof te zeggen dat, ze, uh, uh, uh, dat het een museum is en niet een privécollectie? Ik praat hier uh, eigen, voor eigen parochie, hoor, moet u weten. Nee, het is echt een museum. Ja. Er staan ook uh, duizenden miniatuurhieletjes, die hebben we uit dat... Australië gekregen. Ja. Uh, dus het is geweldig, de, de prijzenkast van uh, Donald Healy staat hier en de prijzen van John Chatham, een van de oude racers, uh, die heeft ze ook allemaal hierheen gebracht. Ja. Dat is geweldig. Vorige week hadden we Clive Baker, uh, dat is een soort oude rocker als je hem ziet, die heeft nog in de SR gereden in 1968. Hij zat twee minuten, was hij het museum binnen, hij zat in die auto ja. en drie minuten later liep hij. De, de dus, auto? De auto. <laughs> en, uh, hoe snel de deuren open moesten ja, gooien want... ja, en was ze verdwenen met de auto? Dat meen je niet. Geweldig. Ja, enige. Dat beker, maar dat is de sfeer die hier hangt. Het is een museum, maar het is ook een beetje een, een clubgebouw voor uh, grote jongens. Juist, helemaal goed. En het enige, volgens mij, grote clubgebouw uh, museaal voor onze nibi in de wereld. Op dit moment. Het enige in de wereld. Het, dat... het enige in de wereld. Dat dacht ik. Vandaar dat het ook uh, vorige week de, de, de voorzitter van de Amerikaanse club hier was, de Zwitserse club. Uh, iedereen uh, belt ons, benadert ons, iedereen wil hier naartoe. Zeg, zeg in Vreeland nog, nog even, waar, we, Vreeland. waar moeten we dan heen in Vreeland en wanneer kunnen je er terecht bij jullie? Uh, het is open uh, donderdag tot en met zondag vanaf 11 oh. uur tot 5 uur s middags. Mooi zo. 11 dus uur s ochtends, 5 uur s middags. En is het dan razend druk met allerlei gekken die nu buiten staan met hun hieletje? Alleen maar, alleen maar. Dat dacht ik. Dank Albert Hartink, penningmeester van de Osten, het Olsen Museum in Vreeland. Ja, in de wereld eigenlijk. En in de wereld, als ik het zo hoor. Ter de wereld. Leuk toch? Wil Carlo, nieuws? Nou, ik dacht je er nooit over zou beginnen, want we hebben hier een partij nieuws liggen. Maar allereerst eventjes welkom aan onze Twitter vrienden, want er wordt al vanaf er wordt al twee dagen lang getwitterd dat vandaag. De Tross Auto Show is, zoals elke zaak. De 51ste aflevering zie je 51ste aflevering. Ja, het... Koen van Veen, uh, uh, Henk Boes, Gerben 112, Jeroen, Rachid, Vinge, Anno Lommers, Erik van Putten, Fedde Makkinga, 250, Petrol Gun. Het zijn prachtige namen voor mensen die dus gewoon ja, zitten te wachten. Op de Tross Auto Show. Gerben 112? Ja, Gerben 112. Dat klinkt als een hulplijn. Het klinkt als een hulplijn, maar het is een, uh, het is een fan van je. Kun je nagaan. Kan nagaan, hey, um, ja. maar goed, nieuws vandaag uh, in de Jaguar Showrooms. Uh, de Jaguar XF Shooting Break, niet echt een verkeerd ding om even naar te gaan kijken. Ik heb hem gezien vandaag en ik ben er geweest. Het is een mooie car ja, is goed. Hè? Ja, weet je wat het aardig is? Ik denk dat het dat dit serieus zweetplekken oplevert in het hemd van de CEO van BMW voor de vijf ja, tourings en dergelijke. Ja, dat zou kunnen maar het is natuurlijk een beetje een, een, een stationcar coupé. Shooting break was overigens inderdaad vroeger een Engelse uitvinding, een ja. karosserievorm waar omdat de geweren erin konden voor de jacht. Ja. Maar goed, uh, Mercedes heeft er nu eentje, ja. Jaguar heeft er nu eentje. Hè. Er komen er meer natuurlijk. Dus, uh, maar ja, een XF. Op zich een sportbreak. Sportbreak, hè? Heet die shooting Brake of sportbreak? Sportbreak heet die. Sportbreak. R A K E ook dus niet breken zoals Branden, ik zou zeggen. Maar, nee. okay. maar goed, maakt allemaal uit. Uh, het is gewoon een mooi ding. Ja. Dan ook weer op verzoek van onze twitteraar verder makkinga. Hij zegt, noem eventjes Robin Vrijns... Oh Want ja, dat is een. Dat is een dat race is talent is een, dat hè? Drees is heel kampioen, Formule BMW, Formule Renault, uh, weet ik het allemaal niet. Maar verder, wij doen niets aan autosport. Nee, verder, maar, maar hij heeft wel gelijk. Wij, wij <laughs> van de Trols Auto moeten wel Jij? hier melden dat, dat die bestaat. Uh, Robin Vrijns ook volgend jaar ook gewoon derde rijder is in het zauber Formule 1-team. Ja, waar we nooit naar kijken. Nou, ik wel. Ik niet. Ik heb hem aanstaan. Ja. Een beetje als, als behang, geef ik toe. Maar af en toe kijk ik er even naar. De derde halen... rijder is een beetje no. testrijder, is invaller... of mocht, mocht het in de voorste gele. Maar het is wel een positie. Carlo, Robin Freins onthouding... Carlo, die positie krijg je louter en alleen... wanneer je elke avond bij meneer Bernie Ecclestone uh, hem komt instoppen... <laughs> We ja. um, een happy ending gegeven <laughs> na, de, na de dag. en, op en ook, leeftijd op de, is dat niet meer. <laughs> dat echt niet. Weet je niet bij nee, Bernie, geloof ik alles nog. Heeft om... hij ook gekocht. Oh. En een fles champagne brengt. En een meisje van 23. Ja. Echt, dit is gewoon... Nee. Robin Vrijnsjong, één eh, eh, eh, van de twee presentatoren van het Tros Auto Show, is een, is een fan. Dan Sorry. de nieuwe Audi Q7. Oh ja, wel jammer dan dat de Formule 1 volgend jaar, voor jou maakt het niet uit, achter de decode verdwijnt. Maar dat is eventjes een... Eh, Goh, dat zou maar niet dat opgevallen nou zijn. Het is namelijk om diezelfde meneer Eckerstoon ja. nog meer geld ja, te betalen. Juist. Maar goed. Nieuwe Audi Q7 wordt mm -hmm. 350 kilo lichter. Dat is toch wel de trend, hè. Je ziet het steeds vaker. Range Rover beet, beet het spits af, eigenlijk. Uh, auto's worden allemaal gewoon... Ja, het ja, nou, is steeds compacter, maar wel lichter. En dat heeft natuurlijk alles te maken met allerlei nieuwe materialen. Dat is 5% er... van totaal? Nou, ongeveer, ja. blijft of 70.000 kilo, denk ik. Blijft, ja, blijft, blijft nog een vrachtwagen. 175.000 Nederlanders, ja, 1 op de 100, uh, heeft geen rijbewijs. Dat is even pijnlijk. Ja. Dat heeft, de RDW heeft nu wat bestanden aan elkaar gekoppeld. Het gaat in ieder geval, laat ik het zo zeggen... er hebben 175.000 Nederlanders meer een auto... dan dat er rijbewijsbezitters zijn. En vermoedelijk dus uh, rijden die ze gewoon vrolijk rond... Rijbewijs. Uh, zonder rijbewijs. Zonder rijbewijs, met alle risico's van dien. Eventjes pijnlijk. Um, uh, de helft daarvan is tussen de 17 en 23 jaar. Hallo zeg. Ja. Levensgevaarlijk. De, doodeng. Eigenlijk durf je de weg niet meer op als je dit soort cijfers leest. Want je zal maar uh, te pakken worden genomen door zo'n uh, gladiool... die gewoon zonder rijbewijs lekker de weg op gaat. Ja, Het zijn natuurlijk ook niet de, meest, de beste chauffeurs, denk ik dan. Zomaar. He? Nou, uh, De Mini Paceman, de, de 298ste versie een variant op basis van de Mini... die gaat nu los... Um, de, de Cooper versie die gaat 30.000 euro kosten. Maar ik, ik weet hoe jij erover ja, denkt. Ik, we dus ik praat daar zoekal overheen. Hup, weer een marketing dingetje. Ach, de ja. lamp is het anders. Nou, mooi. Is waar. De Maserati Beven. komt met een uh, SUV, zoals je misschien wel weet. De ja. Levante uh, zou die gaan heten. Maar hey, eerst heette die toch koedels of bloedels of veel ja, <laughs> Iets, iets, iets, moeilijks, moeilijks. iets ja. moeilijks. Het is een nieuw segment. moet je maar denken. Mm -hmm. Maar goed, daar komt ook een dieselversie van. Dat wisten we. Maserati diesel, moeilijk. Maar oké. Okay. Er komt ook nog een hybride. Hybride. Ja, dus dat het echt gewoon ja? een hybride Maserati. Een hybride Maserati. Ik kijk even naar Tino Huet. Tino, een hybride Maserati? Ja, ik weet het niet. Een hybride Eke, ik huet. kan er niks over zeggen. Een hybride Huet. Ooit? Ja, je moet er toch over nadenken. Ja? Helaas. Toch over na. Denk jij er even over na, dan ja. ga ik het ondertussen de nee. mensheid vertellen... dat Bentley toch ook wel degelijk met die hele grote SUV komt... waarvan we allemaal afgelopen oh. jaar op Genève zeiden van... wat een lelijk ding. Lelijk ding. Ja. Toen heeft Bentley gezegd van, nou, wacht maar, die wordt wel mooier. zelfs met de mulzan. Is ook nooit gelukt. Maar oké, okay, in ieder geval de SUV. Hij gaat Falcon heten, volgens de berichten. En uh, ja, het is, ik zal maar zeggen, voor de hele, hele rijke mensen oh. met opers die hun ik dacht au -pairs, dat je erover... kinderen laten ophalen met de Bentley SUV. Ik dacht dat je een hele, hele wandsmakelijke mensen... die gouden beelden met wit in hun tuin hebben van tijgers. Nou, wilde dieren nou. Van, uh, van wit beton hey. met goud. Maar waar is er mis mee? Nou, af en al, Oh, heb je het ook? <laughs> nee. Dan moet je hey. naar Tino, kom op. Nee, ik heb nog twee dingen. Ja. Um, BMW gaat... Nou, als je nou één merk had wat zei van... jongens, je, hebt maar, je kan maar één auto bouwen. Die heeft de motor voorin en de aandrijving achter. Ja. Gaat nu gewoon over... Voor de kleine klasse. Voor voerwielandrijving? Nee, de meenie. Ja zeker Het gaat gewoon gebeuren. En ze kunnen ook niet anders. Zo, uh, zo heb ik me bedacht. Want uh, kijk maar naar Mercedes met de A-klasse. Kijk maar naar uh, Audi met de A3'en en, en, en dat werk. Ja. De enige manier waarop zij mee kunnen in die league, en dat wil Mercedes heel graag, is ook. BMW of is BW heel graag? Ja is Toch ook naar die voorwielandrijving ja. toe, nou, laten we maar zeggen: alle merken hebben het overleefd. Die transitie Hè? tot en met bijna Alfa Romeo aan toe, bijna voor zover Alfa Romeo nog leefde. Nog ja, nee, ja. Grapje, maar goed. Laatste punt, en dan hou ik op. En dan mag de Huet brothers erin komen: uh, Duitse autoconcern Daimler, oftewel Mercedes. Een smart ja, daar kun je nu tegen als je daar werkt, kun je nu tegen je baas zeggen: van joh, ik ga nu met vakantie. Of op vakantie, twee weken, drie hm. weken. En dan wil ik in die tijd even gewoon liever geen zakelijke mails ontvangen. Kunnen ja. ontvangen. oké. Okay. Schijnt er een soort van module te zijn, kun je op inschrijven. Mm -hmm. uh, uh, andere merken hadden het al, uh, begreep ik, Volkswagen met name. Ja. Maar daar kun je dus zeggen van ja... Maar dan kom je na drie weken terug van vakantie. Ja. En dan krijg je ze in één keer allemaal. Dat zit er namelijk dik in. Precies. Die... Ja. Exact. Dus dan heb je, 12, heb je, je stress ontslag? aan je hartkleppen en je ontslag, je ontslag op dinsdagochtend vroeg. Want dan heb je ze allemaal gezien en dan ben je ook je ontslag terechtgekomen. Dat ja, is niet goed. Zo is het wel. Is niet goed. Misschien iets voor de jongeren. Ja. Dan zal ik je vertellen waarom. Omdat in de, in de Volkskrant van vandaag... Mm -hmm. hè, want uh, Trons Auto Show wordt altijd live opgenomen. Live uitgezonden op zaterdag. Uh, er staat een heel artikel van Sander Heijnen... waarin staat dat autorijden echt iets wordt voor 40-plussers. Met andere woorden, goodbye, Jor en Lukas... Goodbye. Nou, toch een aantal andere mensen nog. Was we Werven. Wij, nee, ja, ja, ja. helaas niet. Maar die zeggen van, jongens, er komt een kentering in de rol... die de auto gaat innemen. Ja. Uh, pa, die vindt het allemaal nog een symbool van vrijheid. En daar kan hij mee doen en laten wat hij wil. Maar, maar jongeren die zijn veel meer geïnteresseerd. in Internet, smartphones, dat soort dingen, et cetera. Nou, waarvan akte dank, ja. uh, Louis nou. Dekker, voor de tip. Maar uh, koopt al een, dan in ieder geval vandaag... dan maar even de Volkskrant... Kun je zien waar we naartoe gaan. We gaan? Of niet? We gaan eerst naar Huet Brothers. Want daar zitten nog twee mannen. En die eh, hebben van alles met auto's. De broeders Huet. En een van de broeders zit hier aan tafel. Tino. Okay. Eh, je bent hier eh, in het programma al eerder geweest, jaren geleden, toen we nog op een iets andere plek zaten. Eh, jullie restaureren klassiekers, dat deed je al. In 2007 hadden jullie de HB-Special. Gebaseerd op een Triumph, bedoeld voor klassieke ritten. Zelf getoteld, volgens mij. Uh, heel hmm, knap gewet, gedaan. Gewet, hmm. Getoteld? Ja, op een, uh, ergens opgezet, waardoor die kapot ging. <lacht> en um, uh, nu de HB ja. Coupé. En het was toen al een beetje... begon dat idee te spelen, was er een tekeningetje hier en daar. Uh, dat begint nu wat vaste vormen aan te nemen. Vertel, hoe ver ben je? Want, en wat voor auto is het? Hoe moeten we dat zien? Nou, Ik denk dat jij dat het beste kan beschrijven... met een boek ja. uh, aan de hand van het boek... Um, ja, maar we hebben Bas al zoveel gehoord vandaag. Ja, vertelde, nee, nee. Vertelde, ik, vertelde ik zal proberen een beetje uit te leggen. Die, ja, die, die HB Special, dat is natuurlijk een heel gaaf, uh, gaaf apparaat. Maar daar kan je niet zo heel veel mee. Daar kan je, ja, daar kan je leuk mee rijden in de bergen. Maar daar kan je niet, die kan je niet neerzetten in Amsterdam of zo. Deze? Nee, nee nou, precies. die, nou, de die HB je Special die special, ja, ja. een gemaakte auto voor echt evenementen. Ja. En um, uh, ja, wij wouden toch eigenlijk een dagelijkse auto maken. Mm -hmm. En uh, als je dat kan doen... Uh, kan je dat dan heel licht maken? Kan je het, kan je het compleet van carbon maken? Kan je het uh, als dagelijks vervoer gaan gebruiken? Mm. Uh, en met dagelijks vervoer heb je het over heel veel dingen die erbij komen. Dus je hebt... Um, ja, standaard, wat bijna in elke auto is tegenwoordig. Uh, weet je, climate control. Uh, navigatie. Navigatie. Stoelverwarming. Stoel, ja, ja. ja, ook dat. Airco, ja. gescheiden airco. ja dat is belangrijk voor bassen, gewrichten. Gevrichten. Dat gaat er allemaal in? Ja, dus climate control. En het is meer uh, gewoon, ja, ja. je zet het gewoon op. Een... Precies, je zet het op temperatuur ja. en het, en het wordt goed. Het dus ja. en het doet. Ja, Precies, dat moest erin. in. Dat zie nou, je dan niet. Ja, dat, uiteindelijk wil je ook een, een, een, een, een lekker muziekje. Maar als je mm -hmm. van A naar B rijdt. Ja, maar. maar wacht even. Nou, heel even. Wacht ik even. Zeg het maar. De andere is. Um, als je in de bergen zit, dan moet er wel iets gebeuren. Het ja, moet een lekker sturende auto zijn. Het moet een super sturende auto zijn. Mm -hmm. Nou, dus je moet aan de, je hebt aan de ene kant heb je eigenlijk een saaie auto Want als je van A naar B rijdt, wil je eigenlijk in comfort relaxed rijden. Ja. Maar als je de mogelijkheid hebt om een keertje uh, leuk te gaan rijden... dan moet het ook kunnen. En dan moet het er ook spannend uitzien? Ja, maar dat is een kwestie van smaak, daar kan ik niet over. Nee, okay, maar dat wil je dan wel. Want ja. je wil ook een ding hebben wat een beetje onderscheidt. Het moet ook goed gebouwd zijn, het moet ja. niet aan elkaar donderen. Ja. Um, hoe begin je met zo'n auto te designen? Want het is een uh, laat maar het, zo maar zeggen, het is een hele mooie uh, tweezits sportcoupé. Lange neus, klassiek, grote wielen. Uh, een mooie ronde kont, achterlichten een beetje van Bentley gepikt. Een heel logo, graaf. Heel logo graf, een graf, beetje ja. van, van Bugatti Riad. Maar het is een heel mooi ding om te zien. Maar hoe doe je dat? Hoe kom je er? Want dat moet uiteindelijk door keuringen heen en noem maar op. Ja. Hoe is dat designproces gegaan? Nou, het designproces is eigenlijk heel heel uh, eenvoudig geweest. We hebben de zijkant van de HB Special gepakt. Mm -hmm. En daar hebben we eigenlijk een dak op gezet. <laughs> ja. Ja, ah, en, veel moeilijker is het niet. Nou ja, dat is het eigenlijk. En dan, uh, en dan ga je fine hè? Ja, maar, maar, maar Martino, ik heb uh, heel even terug naar de ja. vraag die mij op de lippen brandt. Maar in deze tijd. Ja. Een automerk beginnen. Ja, oh, slim, Kom maar, Kom maar voor lekker. Handig. Uh, de, de, ja. de, ga we ga, ga wat als doen? Ja. Nee. Nee, dat is ook de moeilijkheid. Dus uh, de, de insteek moet zijn, is er, eigenlijk wel, uh, is er eigenlijk wel markt voor je auto? Ja. Nou. Dat, dat, dat denk jij van wel, anders was je niet aan begonnen. Ja, maar wij doen het net iets anders. Want wij doen eigenlijk een beetje crowdsourcing. En dat is uh, eigenlijk dat je zegt, zelfs wat Tesla doet: die zegt, jongens, we gaan dit, dit is wat we willen gaan bouwen. Mm -hmm. uh, schrijf je in. Nee. En als er niet genoeg mensen zijn om, om een auto te gaan bouwen, dan moet je, je, je geen, bouwt? nou dan moet je geen auto gaan bouwen. Want hey. het is, uh, nou, zoals jij al aangeeft, het is, het is heel moeilijk om een auto. Het is, discouraging, zoals ik dat moest noemen. Um, er zijn zo extreem veel regels en dingen waar je doorheen moet. Dat, ja. dat, um, nee. Het is okay. een moeilijke en een hele dure hobby natuurlijk, ook nog eens een keer. Uh, ja, Als je het als hobby gaat doen, dan kan je het überhaupt. Uh, maar, uh, okay, maar, maar je verzamelt toch geld, het, Je hebt toch geld nodig moet, om, ja. om, uh, om te gaan draaien. Is dat geluken. gelukt, ben je al zo ver? Nou, we hebben nu 18, 18 auto's verkocht. Juist. En, uh, en dat mensen voor... die mensen doen een aanbetaling. Die doen allemaal een aanbetaling van uh, 10.000 euro. Uh -huh. uh, en als we de 40 hebben, dan, uh, dan kunnen we eigenlijk uh, gaan. Precies. Maar je, ja. hebt, je, hebt, je hebt 4 miljoen nodig om te gaan draaien, dat is het verhaal. Nee, nee, nee, dat heeft niks met 4 miljoen te maken. Hmm. Nee, nee, nee. 10.000 euro, dat is niet zo. Sorry, nee. Daar, kom, daar, kom, zo daar kom, kom je niet meer. bij 4 miljoen. Ik ga niet redden, Nee, nee. nee. Maar, uh, Wel bij jouw huishoud... Nee, ja, daar ga je het ook niet van redden. Ah, nee. Huishoud... nee, hoe ga je dat nee. doen dan? Nee, 10.000 euro is gewoon een aanbetaling voor de eerste 40... die aangeven van nou, ik ga het niet doen. Ja. ja, maar je moet toch de eerste... Uh, de duurste auto en daarna wordt het... Er Klopt. Steeds, ja. Je, dus je hebt ongeveer 2 miljoen nodig voor de eerste twee prototypes. Zo moet je het ongeveer uitrekenen. En dan... Ja, wat wij proberen te doen. Is wij zeggen van ja, als we dan een productieauto hebben... Hmm. Dan, kan je, dan kan je er uh, gaan bouwen voor, voor ja. mensen die hem al besteld hebben. Precies. Je dat je... is heel anders dan ook dat je... Ook wat Tesla, ook wat Elon Musk eigenlijk weer doet. Mooi gekopieerd, zou je zeggen. Ja. ja. Nou ja, het is, het is eigenlijk ook de enige slimme manier om het te ja. doen. Alleen wat... iets traditioneler, want er ligt nog wel een benzinemotor in. Ja. Ja. Neem ik aan. Ja. Maar wat een carbonauto. hoe Wat weegt Compleet het, het carbon. dingetje? dat nou, weegt het, het, het, de, carbon, de carbon monocoque die weegt 98 kilo. 98 kilo. Ja, ja maar dat is, een complete, dat, is, dat is de complete monocoque. De hele monocoque. De ja. monocoque. Dat is dus het hele ding, zeg maar. Zeggen. De auto de hele auto, de wielen en ex, de onderkant ex, en de, de ja, techniek. Ja. ja. Jeetje. Ja. Maar en je wil een auto licht houden om lekker te laten sturen in de bergen. Dat heb je als voordeel. Nou, en efficiënt, hè. Zodra het iets licht wordt, heb je minder nodig om, ja. het, om het snel te laten gaan. Ja. Dus... Uh, er zijn heel veel mensen die, uh, die vinden het niet terecht... dat wij er een viercilindertje in hebben gehangen. Maar okay. ik, ik vind het eigenlijk wel. Want wij zeggen, ja, we hebben een, een heel klein uh, licht autootje. Mm -hmm. uh, als je daar een V12 in stopt, dat heeft, dat, dat heeft helemaal geen zin. Maar, dus er gaat, gaat een viercilinder mee? in met, met wat voor vermogen? Waar komt die vandaan? Nou, 170 pk. Het zijn, ja. zijn Duratec-blokken uh, eigenlijk. Dus, ja. dus het is ja. Ford Mazda eigenlijk. Hè. Ja. Ford Mazda hebben samen die, die, die, die, die, die uh, blokken ontwikkeld. Uh, dat is het instapmodel, 170 pk en dus 2 liter allemaal. Ja. Uh, en dan hebben we ook nog een Cosworth-uitvoering uh, en die uh, heeft 255 pk. En daar komt het redelijk rap mee weg, want als je het helemaal nou, afmaakt, ja, je hebt met stereo, 800, uh, 800 kilo in totaal. Oeh, dat is dus, het kostentechnisch een beetje nou, te vergelijken het... met denk je. Met ooit? wat? nou, weet ik niet. Ja, moeilijk. Ja, nou kostte techniek. Kijk, als je het als je het uh, ja, als, je het, als je het qua prijs gaat vergelijken, dan uh, zit je aan een uh, Kaiman. Ja. Zo, uh, in die range. Ja. ja. ja. Met, met BPM en alles erop en erop. Ja, 88. 88.000? Ja. Althans, wat je... Ja. 2014, ja. ja. Ja, wat je nu denkt, althans, hè? Nou, dat is waar we het voor verkopen. Dus het dat was was gewoon is gewoon de plek. Is dat niet dan... een beetje link? Als hij nou ineens 90 kost om te maken? Nou, dan hebben we ergens hele, hele, hele, hele domme fouten gemaakt. Okay. Maar dat, uh, dat geloof ik niet. Waar, waar komen je klanten vandaan? Want als er 18 al besteld zijn, hoe krijg je die klanten nou, komen ervoor, er twee. Of je verkoopt op papier of op een ja. computerprint printout? Ja, ja. Die hebben toen naar ja. ons geluisterd. Denk nou, dat zijn, het zijn, je moet het ook een beetje zien als seed-investors. Het zijn lui die dus ja, de, de, de, het vertrouwen in ons geven en, en die zeggen van nou, ik, ik vind dat echt een, een gaaf ding. Dus als hij er komt wil ik hem echt hebben. Ja. Nou, en, en, en als, ja, als je niet een genoeg, ja, genoeg seed-investors hebt mm. die zo'n auto willen kopen, ja, dan komt hij überhaupt niet. Ja, en dan nou, krijg je nou, 16.000 uh, piek? Nee, ja, nee, nee, die krijg je gewoon terug. Ja. Jammer, dan gaan we het anders doen? Nou ja, maar je moet ook niet. Je hebt wel je de moet ook niet zelf, die nodig is, denk ja, ik. Zeker in deze tijden. Ja, ja. Ik, denk, ik denk ook dat het heel dom is om uh, gewoon een auto te gaan bouwen en dan uh, eruit te. Uh, en, en, en dan gaan zeggen: van ja, jongens, hier ja. is die ja. uh, kom hem alsjeblieft kopen. Oké, okay. wie, wie is de doelgroep? Ja, dat zit. Het is toch een oudere. Um, 40-plussers, ja, <laughs> ja, nou ja, eigenlijk wel. Ja. Tussen de 40 en de 55. Ja. ja. ja. ja. Ik, ik, Volgens mij is de doelgroep iedereen die nu of dadelijk, of vanavond of morgen, want dan wordt het toch rot weer op www.huetbrothers.com gaat kijken. Dat is één, maar de hbcoupé.com... dat is een, eigenlijk een interessante. Hbcoupé.com, hbcoupé oké. Okay, ja. nou, daar, daar hebben wij zelf nog nooit gekeken. Ja. Tino en Paulwit in Uchtge zitten. Dus er wordt een uh, andere fabriek nog voor gebouwd... als dus ja. het een beetje mee zit. En uh, nou, maar nu nog plaatjes. Dankjewel, Tino. wel, Tijd voor de rijimpressie. Ja. We gaan rijden met een Mercedes-Benz A-klasse. Hij is wel een beetje... luidruchtig. Deze Mercedes A-klasse. De A180 CDI. Oftewel... Ja, de Diesel eigenlijk. 109 pk heeft hij. En dat dus zat. Qua vermogen is het meer dan genoeg. Maar nogmaals, er komen wel wat uh, gezellige dieselklanken naar binnen. Het begon allemaal een jaartje of twaalf geleden. Heel ongelukkig. Misschien wel iets langer zelfs. Met de eerste A-klasse een mpv-achtig. Ja, relatief hoog autootje. Zeker voor die tijd... En hij had een ongelukkige start. De elandproef, weet u het nog. Um, maar Mercedes heeft het uh, wat dat betreft uh, in ieder geval nu totaal over een andere boeg gegooid. Want we hebben het over een mooie auto. Een beetje in de klasse van de Audi A3 en de Volvo V40. Hij is overigens wel een stuk duurder dan die twee. Maar een prachtig autotje, Een beetje, ja... Houdt een beetje de tussen, tussenweg tussen een, een, een, een Volkswagen Golf en een Volkswagen Sirocco. Dikke kont, mooi gewelfd. Ziet er erg goed uit. Maar nogmaals, hij is ook pittig geprijsd. Want deze versie, waar wij nu in rijden, heeft een instapprijs van 29.000 euro. Onze testauto kost overigens 36.000 euro. Want daar zitten verlichte instaplijsten en make-up spiegeltjes in die verlicht zijn. Maar goed, uh, we gaan even uit van die 29 mil. Dan praat je zomaar over 10, 12, 13 procent meer... dan eerder genoemde Audi A3 en Volvo V40. Op de rijden is hij niet heel erg avontuurlijk. Hij heeft een vrij kleine kofferbak. Maar ja, dat uiterlijk, hè. Het maakt heel veel goed. En ik moet ook zeggen, het Renault-blokje van huis uit... wat, uh, wat hier onderin zit... Dat is mooi zuinig en lekker vlot. Uh, qua zuinigheid, 5,4 liter op 100, zegt de boordcomputer. Zullen we zeggen 1 op 18, 1 op 17, 1 op 18. keurig scoren. Maar goed, een ongelofelijke vooruitgang ten opzichte van alle A's... die u tot nu toe gezien hebt van Mercedes. Vergeet alles wat ze onder deze naam hebben gemaakt. En kijk gewoon eens even met heel veel interesse naar die A-klasse. Neem een hoop geld mee, ook voor de accessoires. Maar dan heb je echt een lekker wagentje. Mooi, Bakkie. Ja, ja, mooi om te zien. En Wat dat betreft is het wel weer grappig... want ik was laatst even bij Mercedes... en toen zag ik daar de nieuwe Mercedes Citan staan. Citan? Citan, een klein bestelwagentje. Maar dat is dus gewoon een omgebouwde Renault Kangoo. Hè? ja. En het ziet er ook echt helemaal niet uit. Het maar... ziet dan nergens uit. Overigens laten ja. wij deze aflevering hm. niet besluiten zonder te melden... dat Maarten Steinboeg, ja. onze held als het om elektrische auto's air, gaat... Ja. zijn kangoo is gerepareerd. Dat is jammer. Ja. Dat is nou jammer. Heel spijtig. Deze show zitten we op voor deze week. Uh, Rijn kunt u terugluisteren op Facebook en Twitter. Kunt u ook de foto's zien van de HB Coupé van de Red Brothers. De uh, Tross Auto Show moc. Die gaat daar ook een speciale bekerhouder in krijgen. In die HB Coupé van Carbon. Vergis u niet. Volgende week een nieuwe Tross Auto show. Ja. Uh, ja. En uh, blijf ons liken en volgen. En opmerkingen ja. mogen ja. naar autoshow.nl. Ja. En zo meteen is het nos met Lieslotte Thomas. Ja, Carlo? Ja, maar we moeten en morgen je... vanaf 4 uur bedankt Olly... Twitteren, twitteren, twitteren. Dat moet trending topic worden. Als dank aan Olaf Mol dat hij ons het hele seizoen weer door de Formule 1 heeft gelanceerd. Nou, ik zal hem niet kijken. Bedankt, Oli, Vanaf 4 uur morgen. Tot zover. Tot volgende week. Radio 1, het nos Journaal.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 De Rwandese president Kagame is niet op de conferentie over de strijd in Oost-Congo. Het ingelaste topoverleg met leiders van elf Afrikaanse landen wordt vandaag in Oeganda gehouden. Kagame heeft zijn minister van Buitenlandse Zaken gestuurd. De leiders zijn bijeen om een oplossing te vinden voor de burgeroorlog in het oosten van Congo. En dat is nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. Opium. Het cultuurmagazin van de Avro. Jan Mom. Goedemiddag, welkom bij Opium vanuit de Amstel-foyer van Carré. Tot half vijf, kunst en cultuur. Opera-liefhebbers Jan Meulendijks en Bart Schuil... die halen het Belvedere-concours naar Nederland. Onne Blom hoort u over de veiling van de Gerrit Komrij-bibliotheek. Na de porno werpen Bianca van der Schoot en Suzanne Boogaert... nu hun theatrale blik op Walt Disney... Diederik van Rooyen over het vervolg van de succesvolle tv-serie Pinoza, Arjen Lubach en Beppe Costa over hun haat en liefde voor Italië. En zoals altijd live muziek, dit keer van de Nederlandse jazzzangeres met Turkse roots Karsu. I'm afraid to let it go. ze is te horen en te zien hier in de Anvil Foyer van Carré. En u gaat haar nog twee keer horen. De beste vrouwelijke schrijver van de afgelopen vier jaar is Minke Douwers. Uh, die gaat, daar gaat u zo direct naar luisteren trouwens. Want u gaat eerst luisteren naar het volgende. Opiums culturele nieuwsoverzicht... Er komt voorlopig geen taxshelter voor de filmindustrie. Deze fiscale maatregel kan de industrie stimuleren en de concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland verbeteren. Maar de Kamer ziet er geen heil in. CDA, PVDA, PVV en VVD stemden dinsdag zelfs tegen een motie van D66 voor een onderzoek naar deze maatregel. Dom, vindt Martin Koolhoven, de regisseur van onder andere films als Het Sniestelparadijs en Oorlogswinter. Ieder middel wat het meer mogelijk maakt om die films te maken, vind ik natuurlijk ideaal. Dat is meer vanuit een soort cultureel standpunt, maar je kan het ook vanuit een economisch standpunt uh, bekijken. En als je bijvoorbeeld naar België kijkt, waar ze, waar ze een techshelter hebben, blijkt dat daar gewoon uh, in de paar jaar dat ze dat daar hebben, dat dat 77 miljoen heeft, uh, euro heeft opgeleverd. De VVD is niet onder de indruk, wil eerst weten hoe het in andere landen geregeld is. VVD-Kamerlid Helma Neperus. De VVD heeft toch altijd twijfels bij of je nou voortdurend belastingen moet gebruiken om uh, op bepaalde sectoren te helpen. Want dan is de belasting echt het instrument voor alles. Veel etsen van Rembrandt zijn niet door de kunstenaar zelf afgedrukt. Dit hebben conservatoren Erik Hinterding en Jacob Rutgers van het Rijksmuseum ontdekt. Ze bekeken zo'n 18.000 afdrukken van alle 315 geëtste koperplaten die Rembrandt in een periode van 30 jaar maakte. Ongeveer de helft van de afdrukken blijken van na zijn dood te zijn. Gemaakt door mensen die de koperplaten toen in bezit kregen. Conservator Hinterding vertelt dat hij vrij gemakkelijk het verschil kon zien tussen de etsen die van Rembrandts hand kwamen en die van na zijn dood dateren. Een koperplaat slijt als hij die, als die veel gebruikt wordt. Dus als een afdruk dus heel goed, heel fris, mooi zwart, lekker pittig gedrukt is, dan denk je wel eens een vroege afdruk. En een versleten koperplaat geeft hele grijze, grauwe afdrukken. Nog steeds komen deze grauwe afdrukken van de koperplaten van Rembrandt. Dus bijzonder blijven ze. Al kunnen ze duizenden euro's minder waard zijn dan de frisse etsen, al dus de conservatoren. Ook België heeft last van de cultuurbezuinigingen in ons land. Het rechtstreekse gevolg is heel concreet een samenwerking met een Nederlands gezelschap, wie geen subsidies meer krijgt, waardoor wij gewoon een grotere investering moeten doen. Al dus Reenild van Bavel van de Antwerpse theatergroep Stan... die nu nog samenwerkt met de Amsterdamse toneelgroep Discordia. Toch vreest ze dat een co-productie op lange termijn... niet meer zo vanzelfsprekend is. Ook andere Vlaamse theatergezelschappen die met Nederlanders samenwerken... hebben hun zorgen hierover uitgesproken. Ze kunnen niet alle kosten alleen opvangen. Daardoor zullen Vlaamse schouwburgen waarschijnlijk... minder Nederlandse voorstellingen op het programma zetten. Singer-songwriter Bertolf stopt als soloartiest. De Zwolse zanger, die begon als gitarist in de band van Ilse de Lange... maakte dat bekend op zijn blog. Hij zegt zich steeds minder senang te voelen in de rol van leader frontman. Bertolf gaat zich de komende tijd richten op andere projecten... zoals een theatershow met Casper van Kooten. Zijn laatste optreden als soloartiest is morgen op het Songbird Festival... in de Rotterdamse Doelen. Fans die Bertolf daar voor het laatst willen zien... moeten al wel een kaartje hebben, want het festival is uitverkocht. Berthoff bracht drie albums uit en scoorde hits met nummers als Another Day, Cut Me Loose en Mary, tot zover het nieuwsoverzicht. Dit is opium. De beste vrouwelijke schrijver van de afgelopen vier jaar is Minke Douwers met haar roman Weg. Zij ontving namelijk deze week de Anna Bijnsprijs 2012. Ze versloeg onder andere de in 2009 ACO-literatuurprijs genomineerde Carolina Trujillo... en Charlotte Mutsaars, die een PC-hoofdprijs op haar naam heeft staan en in haar carrière... zowel voor de ACO- als voor de Libris Literatuurprijs genomineerd was. Opium was bij de uitreiking en merkte dat het zeer gevoelig ligt, zo'n prijs, voor alleen vrouwen. Anna Ammerwijn 2012 mocht toekennen aan Mieke Douwers voor haar roman. Ja. Mieke Douwers, hele avond speciaal voor u. Ja, geweldig. Verwennerij. Ja. Blij met de prijs? Ja, zeker. Ja. Een van de juryleden, ja. Lydie Austen, journalist van Libelle en Opzij onder andere. Klopt het dat Charlotte Mutsaars de prijs niet had willen aanvaarden als ze hem had gekregen? Ja, dat klopt. Waarom heeft ze dat verteld? Nou, zij is tegen prijzen die exclusief voor vrouwen zijn. En dat vindt ze, ze geloof ik, meer dan tegen. Dat vindt ze een belediging en schandalig en heel erg. Wat vindt u daarvan? Nou, dat mag ze vinden. Ja, uh, wij hadden inmiddels al besloten dat Minkendouwers de prijs zou krijgen. Dus uh, ik heb dat voor kennisgeving aangenomen. Uiteindelijk, de beslissing heeft het niet beïnvloed van de jury? Nee, want het was toen al besloten. We kregen die brief toen het al besloten was. Echt? Ja, echt waar. Minke Douwens, kunt u er zich er iets bij voorstellen? Ja, zeker. Ik heb hier ook gemengde gevoelens over... maar goed, dat is nog geen reden om er denigerend over te doen. Toch gemengde gevoelens? Nou ja, dat het niet vanzelf gaat dat vrouwen gelijk meetellen... zeg maar, in de normale prijzen-juries. Caroline Trujillo, genomineerd met je roman De terugkeer van Lupe Garcia... Belangrijk, zo'n literatuurprijs voor een vrouw. Ja, het is toch jammer dat er dan een aparte prijs voor vrouwen moet zijn. Maar ik vind het ook wel belachelijk dat er zoveel mannen uh, de grote prijzen winnen. Zo goed schrijven ze ook niet. Het ligt niet aan de kwaliteit van de vrouwen. Um, ik denk niet dat het aan de kwaliteit van de vrouwen. Dat zou toch niet kunnen. Herman Plei, Emeritus hoogleraar Historische en Letterkunde, Libris literatuurprijs. 17 keer uitgereikt aan een man, 2 keer aan een vrouw. Ako, 5 keer aan een vrouw, 20 keer aan een man. Er is nog wel een soort inhaalslag. Nodig. Dat is dus curieus en daar, dat, dat moet je ook signaleren. Maar dat is in de recente eh, geschiedenis is dat toch wat anders geworden. En eh, ook je ziet de manier waarop iemand als Helle Hazen heel nadrukkelijk vereerd is. Hè, bij haar overlijden ook vastgesteld dat het een grote was. Dus daar lijkt nu toch wel nadrukkelijk een kentering in te zijn. Maar dit is een belangrijke voedingsbodem om te zeggen van... Ja, hoor eens, maar nou moeten we met die Wijnsprijs duidelijk maken... dat er hoog kwalitatieve literatuur van vrouwen is. Alleen volgens mij is dat nu niet meer echt nodig. Dat is nu, ik geloof dat die kentering er nu ook bij de grote algemene prijzen nu toch duidelijk heeft ingezet. Dus wat u betreft is het de laatste keer dat hij uh, dat wordt uitgereikt? Nou, niet meteen de laatste keer, maar het afbouwmoment is geloof ik wel aangebroken. En het duurt nog een paar jaar en dan zijn we helemaal gelijk wat dit betreft. Een hoopvol einde dus hoor. als laatste Herman Pleijen, emeritus hoogleraar en een van de juryleden van de Anna Bijnsprijs. Met Turkse warmte en Hollandse nuchterheid knokt jazzzangeres en pianiste Karsu zich een weg naar de top. Haar muzikale zoektocht is te zien in een documentaire van Mercedes Stalenhoef deze week op het programma van het ITVA. En vandaag is hij hier zelf in Opium, de talentvolle Karsu. The feeling now my spine small than I can take. I'm not the little girl anymore. Whistle in my ear so I can blush and cheeks for you. She cigarettes and I will light them up for you. I'm not a little girl anymore. Kiss me on the night just like winter. A lover, you're undercover I'll hide you tonight Sparkling suffer, melting butter That's indoor tonight I feel my curls like your personal double bass Touch me soft like I'm a heart for a day Let's just hold on Like my piano, you were dressed in a suit I'm not a little girl anymore Like a piano you were dressed in a suit and if you sound like it then I would do anything for you I'm not a little girl anymore You Vizek, a lover You're undercover I'll add to you tonight A sparkling sulfur Melting butter well, That's something to night. If it's a bye clever you're on i do do nigara sparkling sulfur, melting butter Let's into the night it's a clever you're on i do do Things of the let's in the Play my string, Karsu. Aan tafel ook al Jan Merlund en Bart Schuil, allebei opera-liefhebbers, maar als jullie dit horen. Ja, ik kan er zeer ook? veel waardering voor brengen. Ja? Het stem goede stem. Jullie, ja, jullie luisteren en uh, genieten ook van jazz of andere... Ja, min of meer. Niet, min, niet oh, het is vaak. niet jullie favoriet. Nee, het is nou niet alleen houden. Ja. Nou, niet alleen, oké. Okay. Maar, maar hier, dit karshoek kunnen ze ook waarderen. Dus ja, kun je meenemen in ieder geval. en Vorige maand kwam je debuutalbum ja. uit, hè? Confession. Yes. Uh, een combinatie van Engelse en Turkse liedjes. Is, is er een rode draad op het album? Ja, jazz eigenlijk. En, uh, de muziek. Ja, en, en alles is mijn eigen werk. Ik bedoel, alle Engelse liedjes heb ik zelf gecomponeerd. Misschien wel leuk om te weten, ik ben eigenlijk een klassieke pianist. Ja. Dat is eigenlijk mijn Zo ding. ben je begonnen. Ja, ja, en ik heb ook in de koor gezeten in Amerika, dus ik ben eigenlijk ook een klassieke zaak begonnen. En uh, ja, en er zijn drie nummers, Turkse nummers op, maar die heb ik wel zelf weer helemaal bewerkt eigenlijk. Ja. Een jazzy uh, ja. jasje gegeven. Ja, er wordt ook op gereageerd. Je wordt uh, lovend op gereageerd. Recensent re re Stan Rijven Trouw. Die noem je een verdette in de dop. Maar ja. hij zegt ook: uh, Door de keuze van het repertoire kies je voor het grote publiek en gaat iets ten koste van je eigenheid. Wat vind je van zo'n opmerking? Ja, ik ken hem persoonlijk ook wel goed. Ah. Dus uh, we de, hebben het nog wel eens over gehad. Maar ik, ik, ik vind het. Uh, ja, ik, ik denk dat het gewoon echt, echt, echt mijn eigen dingen zijn. En, en vooral omdat ik sommige nummers heb ik, uh, geschreven tot ik 17 was. Ik bedoel, hoe, hoe eigen kan het zijn op zo'n leeftijd? En ik heb alles zelf gecomponeerd. Ik heb de tekst zelf allemaal geschreven. Dus ja, ik... Uh, yeah. Jij vindt het gewoon jouw eigen album? Ja, zeker. Tuurlijk. Ja. En de, de Turkse liedjes, want je, zegt, je hebt ze allemaal geschreven. Maar dat geldt ook voor die Turkse liedjes? Nee, de Turkse liedjes zijn traditionals. En Aha. die worden natuurlijk heel erg vaak gedaan. Maar heel vaak is de compositie precies hetzelfde op tv. Dus uh, hetzelfde vioollijntje, hetzelfde soort orkestje. Dus ik heb hem helemaal afgebroken. en Ik ben soms bij wijze van met alleen een baslijn met een bossa nova stijl... Ben helemaal opnieuw begonnen. Ja, ja. Ja, jouw moeder zei bij Opium TV, ze zit hier ook... van ja, bij ja, die Turkse liedjes, die komen beter aan bij de mensen. Ja, bij de, bij de Nederlandse mensen komen het beter aan. In, in, in Europa. Maar eigenlijk, als uh, en het klinkt allemaal zo oosters hier... maar als ik de nummers in Turkije doe... Ja. Dan, dan, dan is het voor een eye-opener... omdat het totaal voor hun heel westerns klinkt eigenlijk. Dus daar, is, ja, daar komt ook heel erg de blues binnen. Turkse mensen houden heel erg van blues. Dus, dus je uh, blijft ook voor die, absoluut voor die combinatie ja, zeker, uh, van, van zeker. beide kiezen. Ja. Uh, je bent voor die documentaire... Waar we het over hebben, ik geloof vijf jaar lang, niet ja. dag en nacht, maar wel nee. ook zowel s'nachts als overdag gevolgd. Ja, dat ja. Moet, moet een vrij. Op een gegeven moment. Uh, ja, wist je niet beter dat dat als er nu dan een camera langskwam of zo? Ja, maar ik heb altijd wel al rekening mee gehouden dat ik niet. Uh doorsloeg in mijn puberteit bijvoorbeeld voor de camera. Maar het is wel moeilijk geweest, maar het is wel te gek. Ik bedoel, ze zijn gekomen naar het geboortedorp van mijn ouders in, ja. uh, in Turkije. Ja. Maar ze zijn ook mee geweest naar de Waar tweede... Waar je nou vernoemd bent, hè, ja, ja. ja, maar ze zijn ook mee geweest naar New York, naar Carnegie Hall... toen ik daar voor de tweede keer mocht spelen. Ja. Dus uh, ja, het is een prachtige documentaire geworden. Morgen draait die... hij... Oh, nee, sorry, vanavond draait hij voor het laatst in uh, Podium Muziek om half negen. Dus, uh, en half daarna tien, half kunnen tien. mensen hem natuurlijk ook nog, ook nog zien. Maar ja. in die documentaire zeg je ook... Jouw droom was een eigen album... Ja. Dat heb je nu? Ja. ja, die heb ik nu. En nu? Ja, nu, nu ga ik uh, verder ermee. Ik, bedoel, ik reis heel veel. Ik ben net terug uit een tour uit Indonesië. En uh, mijn tour in Nederland begint weer. Uh, een heel leuke muziekgebouw. 6 november, een kindermatinee. En um, ja, ik ga nog naar, heel veel naar het buitenland. Optreden, optreden, optreden. Ja, ja. In, die, in die documentaire zag je trouwens ook dat je eigenlijk... Na het conservatorium had gewild, hè? Naar de jazzafdeling. Ja, nee, ik was toen niet aangenomen. Maar dat was omdat ik eigenlijk dus klassiek geschoold was, al pff, wat 10, 15 jaar. Ze vonden uh, eigenlijk dat je nog niet uh, voldoende aanvangsniveau had ja, voor dat Ja, ik was toen heel boos. Want, ja, Toen ja, was ik, kan ik me 6, 17 toen ik auditie Het ging alleen maar ik, goed met je. Ja, nu ben ik inmiddels 22 en nu begrijp ik het ook wel, want toen was mijn jazztheorie nog niet zo goed. Ik heb natuurlijk wel nu de voorpleiding alles gedaan. Maar wil je het nog? Nee. Want het probleem toen was, uh, was ook dat ik te, te erg mezelf was. Ik was te apart en ze konden me niet in een hokje plaatsen. En dat was toen het probleem. Maar ik denk dat het nu eigenlijk alleen maar zijn voordelen heeft. Juist. Daarom ja. zeg je ook, er zit voldoende eigenheid ja, ja. op dit album. Goed, tot zover. Dank. We gaan uh, Dank zo direct wel. nog naar je luisteren. Ik zeg nog even dat je inderdaad je bent te zien in het muziekgebouw aan het EI in Amsterdam. Theater aan het Vrijthof in Maastricht. Nou ja, veel meer. Als mensen dat willen weten, moeten ze naar www.karsu.nl. Yes. Dankjewel. Dank Dank je wel. Een van de grootste en bekendste concoursen van operazangers ter wereld, het Belvedere-concours, komt volgend jaar naar Amsterdam. Vanaf deze zomer namelijk staat het concours dat nu nog in Wenen plaatsvindt, om het jaar in onze hoofdstad. Dankzij. Opera-liefhebbers en Spelletjesmiljonairs Jan Meunendijks en Bart Schel. Allebei welkom. Uh, ja, Spelletjesmiljonairs, ik zeg het er toch even bij, want jullie maakten jarenlang al die puzzels in dagbladen, Volkskrant, AD en heel veel uh, tv-programma's waar mensen uh, jullie van kunnen kennen: Team voor Taal, Hegexamen, Puzzeluur. En jullie zijn nu gepensioneerd als spelletjesmakers? Nou, ja, nou, we doen nog wel wat, hoor. Zo op de achtergrond. Liefhebberij. Ja, jawel, liefhebberij. Je, je, je wordt nooit gepensioneerd als spelletjesmaker. Dat blijf je Daar doen? Dat blijf je ja. doorgaan. Ja. Ja, nou ja, ik kan me voorstellen, als jullie, want jullie hebben het bedrijf geloof ik verkocht, hè? Dat ja. je dan zegt ja. van punt... Ja, maar je bent toch... Je, je kan wel dan iets verkopen, maar dan... Je trekt niet de muren op, je blijft toch bezig waarmee je altijd bezig was. En naast de spelletjes, uh, want, uh, omdat jullie uh, daar succesvol mee waren, gebruiken jullie de middelen die jullie nu hebben om talenten te ondersteunen? Jullie komen net uit Wenen? Ja, jullie we zijn gisteren uit Wenen gekomen, gisteren contract ondertekend uh, met de uh, organisatoren van, uh, uh, van het Belvedere. Dat is even de pauzetune tune hier voor Carré, dat u het weet. Contract ondertekend voor Belvedere. Waar hebben dus overeengekomen zijn dat het Belvedere concours... om de twee jaar Amsterdam toe gaat. Waarom wilden jullie dat concours zo graag naar Amsterdam halen? Nou, wij zeggen al jaren tegen elkaar... het is zo jammer dat Amsterdam, in onze ogen de operastad van Nederland... dat er geen concours is... Want, waarom in, in moet Amsterdam elke, een concours hebben? Omdat wij een fantastische opera hebben, ook in, in Amsterdam, dan een Nederlandse opera. En wij vinden dat daar een concours bij hoort. Zoals bijna elke grote operastad wel een, een concours heeft voor jonge zangers... die uh, net van het conservatorium afkomen en, en ja, uh, die moeten hun weg vinden. Want hoe belangrijk is Want dit? Want voor concours dit, is het ja? dus niet alleen dat je, dat je zingt om een prijs te winnen... maar mm -hmm. het is ook een soort, een soort markt waar, waar intendanten en agenten jonge, jonge zangers zien. En ja, die kunnen zich daar verkopen. Hoe belangrijk is dit concours in, in, in de operawereld? Nou, dat is, het is een van de grootste concoursen. Dat doen, uh, in feite doen er in het 3000 uh, zangers aan mee. En die worden uh, in voorronde in alle groop, grote operahuizen van de wereld. Van de Metropolitan tot uh, uh, Staatsoper in, in, in Berlijn, in China. In, in, in, nou ja, noem maar een land op. 50 landen doen er ongeveer aan mee. Uh, uh, die worden eruit gekozen. Er worden er 150 uh, gecast. Dat zijn de beste. En die komen uh, in uh, juli, eind uh, juni, begin juli komen die naar Amsterdam... Uh, om voor diezelfde jury, die dan ook naar Nederland toe komt, naar Amsterdam... Uh, dat zijn ook weer de grote intendanten. De mensen die in de jury zitten. Mensen die in ja. de jury zitten. Het zijn geen zangers die in de jury zitten. Waarom niet? En wij vinden dus ook... Ja, zangers kunnen eigenlijk geen... Dan nou vloek ik misschien in... in, in, in vloek maar. In, die, in deze kringen. Maar zangers kunnen niet zo goed uh, zangers uh, beoordelen. beoordelen. Daar beetje, beetje zijn ze het niet eens, maar, Nee, nee, nee, nee oh. dat hoeft geen jaloezie te zijn. Maar uh, zo goed als je ook nou nooit aan de slager moet vragen... of die worst lekker is... Hmm. Want die weet moet nooit. Nee, een slager moet zijn nooit oordelen. Nee, moet niet nooit oordelen over de worst van een ander. Van een ander, ja. Want ja. Het is echt vlees- en en daarom moet een ja. sopraan ook nooit een andere sopraan beoordelen. Er vind zit ik. altijd een beetje een randje aan. Althans, het hoeft niet, maar. Nee, nou, het hoeft nou, helemaal dat, niet. Het zijn natuurlijk, natuurlijk. Uh, ja. t is, t is een beetje gechargeerd misschien, maar. Intendanten horen duizenden stemmen in hun uh, carrière. En die hebben een veel beter overzicht over. En ja. in, nou, dit concours is daarom zo belangrijk... omdat ze beoordeeld worden door uh, deze mensen bovendien is het een, kunnen ze dus zich presenteren in internationale gezelschappen. Noem eens Met, wat namen mooi. van sterren die het concours heeft opgeleverd. Nou, een van de, van de belangrijkste, eh, om, om het te onderstrepen... dat het concours zo belangrijk is, de derde prijs is ooit gewonnen... in dit concours door Angela Giorgio. Nou, kenners kennen haar als een van de grootste ja. sopranen van dit moment. En die uh, kreeg toen de derde prijs? De derde die kreeg de derde prijs. Die was dus één toen, weet je dat nog? Oh, nee, dat oh. weet ik niet meer. Dat nee. ik niet meer. Okay. Een van de eerste is 30 jaar geleden. Het volgende jaar, als het concours plaatsvindt, is 30 jaar geleden, dat één Nederlander ooit het concours won. Oh. En dat is Harry Peters. Harry Peters is een uh, welbekende Nederlandse basbariton. Ja, voor jou bestemming hij uh, voor ons wel. Ja, ja, nee, ze heeft echt een okay. prachtige stem. Yeah. Uh, maar er zijn ongelooflijk goede stemmen, zijn er uit voortgekomen voorgekomen. Zoals Angelica Kirschlager, dus een gevierde uh, mezzo. Uh, Peter Edelman, Elina Garancia. Uh, Antonio Poli, dat is een Italiaanse tenor, die nu... Die heeft in 2010 uh, gewonnen. Die zong uh, op de Salzburger festspielen En mm -hmm. uh, nu met Anna Netrebko, ook een belangrijke uh, en, zangeres. Je, je hebt een hele lijst met name. Wij hebben ook een fragment van een zangeres die meegedaan heeft... aan het Belvedere Concours en nu ook wereldberoemd is. Zuid-Afrikaanse opera-zangeres Jende. U hoort er hier even samen met Andrea Bocelli. Oswaver van Chula uit La Bohème van Puccini. Gezongen dus door Priti Jende en Andrea ja. Bocelli. Ja. Jullie ja. kennen haar persoonlijk. Ja, ja, ja, Die kennen we ja, erg ja, goed. Ja. Priti zit op dit moment in de studio van de... van uh, Milaan. Van de in Scala in Milan. Milaan. En ze gaat steeds bezig. Ze heeft onder andere uh, de, o, het openingslied gezongen... bij de opening van de wereldkampioenschappen in Zuid-Afrika. Voetbal. Het voetbal, voetbal. Sensie, ja, ja. Dat is ook wel weer een grappige combi, ja, toch? Ja, ja, ja. Prettiende heeft dus naast het, uh, het concours het Belvedere ook, ook het, uh, het, het prachtige concours dat hier in Nederland... Uh, ieder jaar, uh, op de twee jaar plaatsvindt in Den Bosch. Het IWC heeft ze ook heeft een alle prijzen gewonnen. Haar ook, carrière ook, ook, gaat sky high. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, jullie organiseren het concours samen met... Uh, Opera Studio Nederland en het Staatshuis Fonds. Gemeente Amsterdam heeft al toegezegd ook het concours financieel te steunen. Maar wat doet dat Staatshuisfonds? Nou Bart en ik hebben een fonds opgericht voor jonge zangers. Uh, wij zijn uh, heel uh, begaan met het lot van, van jonge zangers. Vooral als ze van het conservatorium afkomen... en min of meer in een gat gaan vallen. Dan Want dat, is dat, het gebeurt heel, dat gebeurt veel? Ja. Dat gebeurt veel. Dan moeten ze echt ondersteund worden door extra lessen. Ze moeten naar concoursen. Die, dat kost veel geld. En, en wij ondersteunen ze daarbij. Wij worden geholpen door de Nederlandse opera en door de Rijsopera. Daar is een commissie die bepaalt of zangers... Uh, als ze een aanvraag doen om ondersteuning of dat uh, verantwoord is, ze moeten daarvoor ook een auditie doen. Mm -hmm. dus, en, maar hoezo uh, vallen ze eigenlijk in een gat uh, naar dat conservatorium? Uh, je, je, je hebt je opleiding gehad en, uh, en wat dan? Dan ga je werken dat, bij een operagezelschap, ja, maar, het, ja, maar, het, maar uh, dat is niet zo makkelijk. Je gaat niet zo makkelijk werken bij een opera gezelschap. Je zal audities moeten doen. Uh -huh. Je zal je moeten laten horen aan een agent. Je moet zoeken naar een goede agent. Want zonder een goede agent. Zeg je het niet? Nee, op je moeilijk. eentje. Dat is het heel moeilijk. Of je moet toevallig tegen een aardige intendant aanlopen. die wat in je ziet. Maar zo, zo werkt het niet. Je, o -o -o, moet, ja? je, moet echt, je moet er keihard voor werken. Dat komt bovendien bij dat. ook al, ook al zing je er nog niet bij een gezelschap. of heb, zit je nog niet bij een opera. je moet wel iedere dag studeren. Dus je moet iedere dag er zitten je je en je met... moet stem je, je onderhouden. Je moet dat instrument moet je, moet je, uh, onderhouden. Wanneer is bij jullie de liefde voor opera begonnen? Nou, dat is heel vroeg geweest. Ik was een jaar of twaalf, dertien. Toen en al? Mijn vader die luisterde naar de radio, naar Etienne van Esten... op de Belgische radio, op zondagmiddag, op zondagmiddag. een opera-programma. Dat begon met de co met uit uh, Nabucco. En dat vond ik prachtig. En daar is het min of meer mee begonnen. En Bart ook? Ja. Ook zo Ja, dat is zo'n beetje, denk ik, mijn eerste herinnering aan opera ook. Dus dat is eigenlijk altijd zo. Zingen jullie zelf? Nee, nee, nee, nee. Helaas. Ik heb vroeger wel in een bandje gezongen en dan zong ik jazz. Bart was kampioen van Friesland ooit. Als zanger. Ja, maar ik zong nooit zo goed als zij, natuurlijk. Maar gestopt ook uiteindelijk? Ja, nee, Ik deed het voor mijn plezier. Dat is een reden om door te gaan, zou ik zeggen. Ja, misschien wel, maar nee. Nee. deze kijk en zelfs ja. een hele tijd, ook niet Ik ging niet zo vaak naar de opera. En pas veel later weer fanatieke opera-liefhebber geworden. Meer opgepakt? Ja, door een, door een uh, inmiddels overleden uh, vriend van ons beiden. Ja. Nou, Willem Hofstra. Ja, nou, Willem Hofstra, de beroemde... bekende man in de. Nederlandse uh, opera. Da da daar is even die vervelende uh, pauze weer, Maar goed, uh, deze zomer dus, uh, Jan, gaat het allemaal gebeuren. Ja. Wat verwachten jullie ervan? Veel, veel... Ja, nou, we, we hopen veel publiciteit te krijgen en te maken, uh, eh, zodat uh, er heel veel mensen van kunnen gaan genieten. Uh, er is uh, in, in de kleine comedie. Uh, althans, het is het plan om met een kleine comedie uh, de voorronde te gaan doen. Er zijn dan halve finales. Toegankelijk voor het publiek. Er zijn twee halve finales. En vervolgens is er een grote finale, een feestelijke finale, in het uh, Muziektheater op 6 juli, zaterdag 6 juli. kunnen nu het al niet. in de agenda zetten. Ja. Zet het in de agenda. Wordt het ook uitgezonden je... op Radio TV? Uh, nou, wij zijn nog bezig met het zoeken naar een mediapartner, dus oh. bij deze. Ja, als, uh, de best, is, als de, de AVO ook... geïnteresseerd is, ja. Wie weet. Oké. Okay. Goed. We, we gaan dat, als dat gebeurt, in ieder geval zeker ook in dit programma natuurlijk melden. Ik wens jullie heel veel succes met Hartelijk het concours. Dank. Veel plezier ook. Dank. Vooral dankjewel. natuurlijk met al die prachtige zangers en zangeressen die daar zullen gaan optreden bij het Belvedere concours deze zomer in Amsterdam. Jan Meulendijks en Bart Schel, Allebei dank. Dank u wel. Het eerste half uur op Opium is voorbij. Na het nieuws schuiven Bianca van der Schoot... en Suzanne Bogaert bij ons aan. Die komen praten over hun voorstelling Small World. Ging deze week in première over de disnificatie van de samenleving. En Annette Enbrechts en Diederik van Rooyen, en Karsoe, Tot zoiets. Opium. Avro.